Het nieuwe tenue was al via internet uitgelekt en de kleur leidde tot veel kritiek. Sommigen denken dat de kleur ongeluk brengt. Volgens fabrikant Nike symboliseert de kleur autoriteit, overheersing en kracht, was het daarom bij uitstek bij de ambities en uitstraling van het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal speelt woensdag voor het eerst in het nieuwe tenue in de oefenwedstrijd tegen Engeland in Londen. De Amerikaanse liedjeschrijver Billy Strange is overleden. Hij schreef onder meer Limbo Rock voor Chibi Checker.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 Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Nog ruim 30 kilometer file op de A1. Apeldoorn-Hengelo. Nog 6 kilometer voor de afrit Reizen. Vanwege de werkzaamheden is daar de rechte rijstrook dicht. Op de A8 Amsterdam-Zaandam. 5 kilometer bij Zaandijk. Na een ongeluk is ook daar de rechte rijstrook dicht. Op de ring A10 tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid. 5 kilometer. Een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum. 4 kilometer vanaf Evelingen tot Lexmond. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Nieuw Amsterdam Spijl en Marcel Beekman brengen... Elmer Schönberger, Claude Vivier en Louis Andriessen. Visioenen van vreemde steden. Donderdag 1 maart, kwart over acht, Muziekgebouw aan het ei.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 Met Jack van Gelder. Goedenavond. Een avond met vier uur lang Europees voetbal... en vier uur lang ook ploegen uit Nederland. Vier in totaal. Twee trappen eraf om vijf over negen. De belangrijkste wedstrijd lijkt. Anderlecht AZ vanavond. En ook Ajax speelt in Manchester. En nu, tussen aanhalingstekens, op papier misschien wel de makkies. PSV en Twente, we trappen af in Eindhoven bij Andy Houtkamp... PSV trapt ons spoor, Eddy. Ah, sorry. Dat uh, uh, uh, maakt niet uit, Jak. Uh, Het is uh, 0-0, 3,5 minuut gespeeld. En uh, uh, PSV de iets betere ploeg. Neemt die twee in overwinning van vorige week mee. Uh, moet uh, goed gaan komen. Zeker nu als de uh, stromende bal bijna bij Mataps krijgt. Maar bijna is niet helemaal. Uh, PSV 0-0 uh, dus de stand. PSV spelend met Bouma in plaats van de Rijk centraal achterin. Uh, met uh, Wijnaldum in plaats van Hutchinson in vergelijking met vorige week. En met uh, Labiat in plaats van Lens En dat uh, uh, zijn uh, allemaal goede voetballers zoals Wijnaldum die nu balbezit heeft. En uh, bal even breed geeft op Stroopman. Hele matige wedstrijd spelen het afgelopen zondag tegen FC Groningen. Onbegrijpelijk dat je zo goed speelt in Turkije en dan een paar dagen later in Groningen werkelijk alle hoeken van het veld ziet. Maar goed uh, dat schijnt bij voetbal te horen. De mogelijkheid voor PSV is even voorbij als uh, Paolo Henrique weg is. Die kennen we nog van Herenveen. Hij staat in de basis in het team. Van Gunes wordt nu van de bal afgelopen door Willems onder applaus van de 20.000 want meer zitten er niet hier in het uh, Philips stadion. Waaronder heel veel Turken. Zowel op de tribune uh, van de uit... Uh, het uitvak als op de perstribune. Ik schat zo'n 80 Turkse journalisten. Allemaal met een sjaaltje. En een glas bier in de handen. En uh, weinig schrijfgerei bij zich. Dus die hebben op een of andere manier toch een uh, gratis kaartje kunnen bekomen. Het is uh, balbezit even voor Trapsonspoor. De man die er vorige week niet bij was, uh, Zokorra, heeft de bal naar voren gespeeld. En bal komt aan de linkerkant terecht bij Tsjech. Een uh, Tsjech. Die uh, speelt hem naar Adin. Adin, de maker van het enige doelpunt vorige week. Probeert ver te komen. Maar wordt goed uh, voeten gezet door Wijnaldum. Wijnaldum die de bal van Manu Lef aangespeeld. Krijgt en uh, Wijnaldum mag gaan gooien. Omdat Tsjech de bal over de zijlijn loopt. Ruim vijf minuten gespeeld. 0-0 bij T PSV tegen Trapsonspoor. Dankjewel, Andy. En dan uh, gaan we naar uh, Enschede. Bas Stigler zit bij uh, Twente tegen Steaua Boekarest. Vroeger zeiden wij gewoon Steaua Boekarest. Tegenwoordig zijn je Steaua Boekarest te moeten zeggen. Wat zeg jij, Bas, vanavond? Boekarest, zeg ik vanavond. <laughs> 5,5 minuten gespeeld. 0-0. <laughs> Een glas bier en een sjaaltje om, dat schijnt niet te kunnen. Maar dat doe ik al jaren, dat bevalt bij uitstekend. En dan voetballen kijken. En ook Kette, geen schrijfgerij. Ik heb je nog, nee, nog nooit met schrijfgerij gezien. Schrijfgerij, geen enkele zin. <laughs> um, nou ja, Twente verdedigt een 1-0 voorsprong na de zege vorige week in Roemenië. Nou is dat wel een uh, veilig oogend uitgangspunt. Maar of dat nou echt zo is? Drie jaar geleden speelde Twente tegen Marseille. En won het in Frankrijk ook met 1-0 en ging het hier thuis. In de return met 1-0 het schip in. En verloren uiteindelijk naar strafschoppen. Daar waren Bosker, Brahma, Douglas en de coach McLaren bij. Dus die zullen dat ongetwijfeld nog even gezegd hebben. Twente met dezelfde elf als vorige week. Want ja, waarom zou je dat veranderen? Het enige verschil op de bank zit hem erin dat uh, Tindalli weer terug is naar zijn enkelblessure. En daar dus plaats mag nemen. Maar Rosales die nu mag gaan ingooien voor Twente. Is dus nog altijd een linksback. En is nog altijd aan de rechterkant. Ver moet de bal doorkoppen. Dat doet hij behoorlijk. Komt bij John ter hoogte van de middenlijn. Die draait weg. Voor bij de doelen is in de eerste 5, 6 minuten van deze wedstrijd werkelijk nog niets gebeurd. Nu wordt John even vastgehouden. Ja, ze kunnen, zullen hem toch wel kennen nu bij de Roemenen. Na zijn uh, prachtige goal van vorige week. Eventjes vastgehouden en een vrije schop die Twente dan genomen heeft. Fer en Douglas spelen elkaar de bal toe. Eigenlijk staat voorin iedereen stil. Dan is het makkelijk op te vangen. Dus gaat de bal breed Waar Wiskerhof dan degene die moet gaan zoeken of er ergens een gaatje te vinden is. De diepe bal naar de Jong. Die kopt hem naar de zijkant, naar Chatli. Die dichter bij de middellijn dan bij de achterlijn van de tegenstander de bal wel onder controle kan krijgen. Maar niet echt vaart in de aanval kan brengen. Twente doet het voorzichtig. Twente doet het omzichtig. En je mag misschien wel zeggen, Twente doet het volwassen. Want als er nou één ploeg vanavond geen gekke dingen moet gaan doen en risico's moet gaan nemen, is het Twente. Nu doet Rosales dat wel, want die geeft een paas aan Brahma die eigenlijk niet kan. En dan komt er een uitbraak van de Roemenen. Daarnaast vanaf de linkerkant kan de bal wel controleren. Maar hij heeft daar zoveel tijd voor nodig. Dat Twente weer met zeven mensen achter de bal gekropen is. En het gevaar geweken lijkt na zeven en een halve minuut. Zeven en een halve minuut ook hier gespeeld. Maar net was het wel even heel gevaarlijk. 0-0 de stand. Uh, Manolev die uitgleed. En meteen was er een enorme kans voor Trapsonspoor. Toen uh, Adin alleen uh, op de keeper naar een mooi uitgespeelde aanval uh, verder uh, kwam. En uh, Isaacson moest echt met uh, handen en voeten de bal uit het doel halen. Daar kwam PSV goed weg. Het lijkt een beetje een kopie van vorige week. De eerste vijf minuten toen Trapsons spoor twee keer heel gevaarlijk was uh, voor Isaacson. Maar daarna dan PSV het heeft in handen en scoorde binnen elf minuten twee keer via... Uh, Matafs en via Toyvonen nu 0-0 met Stroopman in balbezit. Uh, balbezit via Mertens aan de linkerkant. Mertens gaat lopen met de bal. Gaat uh, richting de rand van het strafschopgebied. Houdt dan even in en brengt hem goed bij Wijnaldem. Bij de tweede paal. Wijnaldem even naar binnen halen. En dan uithalen door Toivonen. In de armen van de keeper. Zo is ook de eerste kans voor PSV in feite. Tolga Zengin. Geen sterke keeper heeft de bal uitgetrapt op het hoofd van Strootman die de bal over de zijlijn komt. Een aardig begin van de eerste helft van de wedstrijd. 8 minuten gespeeld, 0-0 de stand, 1-1 in kansen en goede kansen. De inworp wordt genomen aan de rechterkant. ...voor Trabzonspoor. Dat afgelopen weekend 3-3 speelde tegen Keizerispoor. De nummer 4 is Trabzonspoor van de Turkse competitie. En eh, daar waren ze ook niet echt heel erg blij mee... ...want Keizerispoor staat maar twaalfde in die eh, competitie. Dus allebei een slechte generale voorafgaand aan deze wedstrijd. De inworp halverwege de helft van PSV gaat genomen worden... ...door eh, Tjelouska, een Tsjech die eh, op eh, drie smerten staat. Heeft de bal naar voren gespeeld, maar te hard komt in de handen terecht van Isaacson... En dan kan Isaacson kijken waar er mogelijkheden zijn. Hij doet dat heel rustig en kijkt eens om zich heen na 9 minuten spelen bij PSV Trapstal 0-0. Twente tegen Boekarest is 0-0 na 9 minuten voetballen als Twente wel ontsnapt nu via De Jong vanaf de linkerkant. De tegenstander staat in de weg en De Jong wil er eigenlijk dwars doorheen. Vindt dan dat hij door zijn tegenstander is vastgehouden. Wil dat nu ook de scheidsrechter nog wel eens uitleggen, maar die heeft dat niet gezien. En dan heeft Twente eigenlijk nog het geluk dat er een andere verdediger van de Roemenen zo in paniek geraakt is. Dat De Jong dreigde daar met ballen al dat zafelgroei binnen te lopen. Dat hij de bal die voor zijn voeten kwam, maar blind de tribune inrost. Zodat Twente er nog een hoekschop aan overhoudt. Zo even een hoekschop aan de andere kant gezien. Dat leverde een Schietkant voor Tanaas op, al een metertje naast. En nu aan deze kant bijna ver. De keeper stompt de bal weg, die blijft hangen op de rand van het strafschopgebied. Dan gaat De Jong de lucht in, die kopt de bal weer vrij naar de linkerkant. Daar staan John en Ver, waarbij John nu de bal aan de voeten heeft. eventjes naar binnen draait en kijkt of er dan iemand al speelbaar is. Probeert hem voorzet te geven, dat lukt niet. Staat een Romeins been tussen, dan kan Leandro Tatu, de diepe spits van de Romeinen, de bal overnemen. Maar ook dat balbezit dus duurt niet lang. Want Twente heeft de ballen weer heroverd en zoekt opnieuw met een diepe bal in de richting van De Jong voor de aanval. De Jong de lucht in, afgetroefd, maar een duw in zijn rug gekregen ook. De dader is boos, heet uh, Kitsires en uh, moet nu bij de scheidsrechter op appel ook. Het is een vrij duidelijke overtreding die plaatsvindt op de helft van de Romeinen, zeg maar halverwege die helft recht voor het doel. En daar mag Twente dus nu een vrij schop van nemen. Het lijkt mij eerlijk gezegd wat ver om dat ineens te doen. Dan uh, moet je Roberto Carlos-achtige kwaliteiten bes, uh, over beschikken. Dat gaat Twente over niet doen, denk ik. Achter de bal Ola John. Koppers verzamelen zich. Er komt een steekbal die wordt weggekopt uit het strafhofgebied van de Roemeense ploeg. Dan opnieuw door uh, Ola John opgevangen. Die vanaf de linkerkant probeert om te dribbelen. De bal verspeelt en dan moet Brahma, die voordat de wedstrijd begon door de fans geëerd werd... voor zijn 48ste Europa Cup wedstrijd Hij is recordhouder bij Twente vanaf vanavond... ...trapt dan de bal via een tegenstander de tribune in. Twente wil de wedstrijd graag onder controle krijgen... ...maar in de eerste elf minuten lukt dat maar mondjesmaat. Het is 0-0 in Eindschede. In uh, Eindhoven ook 0-0 met balbezit voor PSV. Uh, Bouma speelt het centraal achterin in plaats van de Rijk... ...die de bal even terugspeelt op Isaacson. Zojuist een hele aardige actie gezien van de linksback van PSV... ...die uh, jonge Jetro Willems, die uh, goed opkwam... ...aardige beweging in huis had en de bal uh, wel in de handen schoot... ...van de keeper van de Turken van Trapzonspoor, Tolga Zengin... Nu gaat de bal over de zijlijn omdat uh, Dries Mertens uh, er niet bij kan. En mag Trapzalspoor gaan gooien. Doet dat uh, voor de de goud van uh, PSV. Bal gaat uh, naar voren naar uh, Jilmaz. De spits, een hele goede spits. Echt uh, uh, gericht op het, uh, op het doel. Altijd richting dat doel uh, gaat. En nu probeert Henrique er langs te gaan. Sleept de eerste hoekschop voor Trapzalspoor eruit. Jilmaz overigens juist even aan de, lijn, de zijlijn geweest. Om daar uh, nieuwe schoenen aan te trekken. Moest toch even wennen aan het uh, veld. Uh, de hoekschop vanaf de rechterkant. Gaat Adin nemen met uh, het linkerbeen. En bal gaat dus uh, hoogstwaarschijnlijk richting Isaacson. Dan komt de bal maar heel makkelijk voor Isaacson. Geplukt en dan uh, loopt Dries Mertens helemaal vrij aan de linkerkant. Maar Isaacson zijn uittrap is niet echt uh, prettig. Komt hij op het hoofd van Sokora uit. Ivorian en dan weer uh, op het hoofd van uh, Toivonen. En dan uiteindelijk balbezit. Voor Zokora. Zokora zoekt. En uh, vindt uh, de kleine Argentijn Koolman. Coleman bal naar buiten naar Enrique. Die vanaf de linkerkant komt. Uh, Hele aardige voetballer. De Braziliaan deed het uh, uh, lang goed bij. Herenveen kreeg niet altijd een basisplaats. En was ook een beetje een lastige jongen af en toe. En heeft toen maar besloten om richting Brazilië te gaan. Waar hij in zijn geboorteland een aantal wedstrijden heeft gevoetbald. En toen uiteindelijk weer terugkwam naar Europa, naar Westerlo. En nu dus bij Trapsonspoor terecht is gekomen. Het is rustig. Even rondspelen van de bal. Jetro Willems voor PSV. Stand na 12,5 minuut spelen. Nog altijd 0-0. Kopballetje van de Luc de Jong. Is het eerste serieuze doelgevaar voor Twente. in de wedstrijd tegen stella Boekarest. Na 13 minuten voetballen, maar de de bal onder druk van twee verdedigers gekopt kwam in de handen van de keeper van Stjauwa. Dat was allemaal niet zo ongelooflijk moeilijk. De Romeinen spelen met de drie nieuwe gezichten in vergelijking met vorige week. Zal dat toch misschien door de voorzitter die zijn behoorlijke vinger in de pap heeft. Ook al als het aankomt op het bepalen van de opstelling heb ik begrepen. Misschien wel iets mee te maken hebben gehad. Tevreden zal hij in ieder geval na de eerste wedstrijd niet zijn geweest. Brama heeft de bal gespeeld naar de linkerkant. Daar kan Rosales de bal aannemen, maar die staat nog op de eigen helft. Zoekt dan contact met Ola John. John Verre. Dan meteen weer doorgestoken naar John. Dan krijgt Ver en niet alleen dat, hij krijgt ook nog een uh, vrije, uh, vrije stop. Dat lijkt me wel terecht. En de man die de overtreding maakt is Boertsjanu. Een van de twee controleurs op het middenveld bij de Roemeense ploeg. Die uh, wordt op het matje geroepen. Vandaar het fluitconcert. Omdat het publiek de indruk had dat hier wel een gele kaart op zijn plek was. Andy, we gaan kijken in Eindhoven. Want, wat is daar aan de hand? Mooi paasje binnendoor van Strootman richting Mertens. Die komt voor zijn man. En die man is Sjeluska. Uh, en die maakt een overtreding. Krijgt de gele kaart. Is in het strafschopgebied. Met andere woorden, een penalty voor P.S.V. Dries Mertens heeft de bal in handen genomen. En uh, gaat zodanig klaarstaan om deze penalty mogelijk te gaan verzilveren. Een mooi balletje van Strootman. Beetje onoplettend. ...van de Tsjech Ostrutka, Sjelushka, uh, uh, die haalt uh, Mertens neer. Goed gezien door de scheidsrechter, Chapron. De uh, uh, uh, aanloop van uh, Dries Mertens is daar met rug nummer 14, rechterbeen. Het fluitje gaat klinken als Chapron alles buiten het stadschopgebied heeft gezet. Behalve, behalve Driesmertens. En de keeper daar komt de aanloop. En het is een doelpunt. Links van de keeper. Onder in de hoek kansloze keeper van Trapselspoor. En PSV doet wat het moest doen. Namelijk snel scoren. Het is dus binnen een kwartier. 1-0 voor PSV tegen Trapselspoor. Een benutte penalty van Driesmertens. Nou, en die top morgen. <laughs> Een kwartiertje gespeeld in Enschede bij Twente Stjowa Boekarest. 0-0 de stand. Daar is dan gevoelsmatig de spanning nog niet verdwenen. Zolang Twente niet een goal gemaakt heeft. Daar is Twente dus nog niet echt dichtbij geweest. Nu wil Chatli ontsnappen vanaf de rechterkant. Maar het gebeurt toch allemaal op de Twentse held. Bovendien staat daar de voetdwars van Latov Levici, Dat is de linkervleugelverdediger. Brandan, misschien heeft u die naam onthouden van vorige week. De Argentijn die daar stond, staat nu weer op het middenveld. Daar zien ze hem ook graag. Graag, liever, denk ik. En uh, het is een goede voetballer, namelijk die Brandan, die een goede trap heeft. Overzicht, rust. En die werd op dat middenveld vorige week al wel nodig gemist. Maar is daar dus nu terug. Ver aan de bal voor Twente aan de linkerkant van het veld. Zoekt John. Vindt John ook. Tegenstander van John glijdt uit. Dat heeft John in de gaten. En dan moet je er meteen vandoor. John, maar laat hij zich toch nog aftroeven Op snelheid. En maakt hij nog een overtreding ook. Dat betekent dat de rechtsback Martinovic bij Stella een speler is die bijzonder rap is. Want uh, als je uitglijdt en Ola John is weg en je weet hem zeven stappen later toch nog te achterhalen. Dan denk ik dat je je ook kan plaatsen nog voor de Olympische Spelen. Want dan ben je echt heel rap. En dat is hij. Johns, was gezegd, maakt een overtredingje door zijn tegenstander een heel klein zetje mee te geven. En dat betekent dat de Roemeense ploeg de bal weer terug heeft. En de doelman nu buiten zijn straf gebied, een vrij schot neemt. En die ver op de helft van Twente trapt. Daar kopt Rosales de bal weer weg, maar over de zijlijn. En dan vanaf de rechterkant mag Stjawa een ingooi gaan nemen. En gaat die bal terug naar... Uh... Chiriches, dat is een van de twee centrale verdedigers, die geeft hem aan de andere centrale verdediger. Die heet Geraldo Alves, dat is een Portugees. En aan de linkerkant gaat de aanval dan door. Moet uh, Chatli mee terug verdedigen als de linksback is doorgelopen. Maar doet hij dat naar behoren en komt de diepe bal wel in de richting van het Twente-strassopgebied, dan wordt hij daar door Chatli weer overheen gespeeld. Voor de zoveelste keer in de eerste 16,5 minuut van deze wedstrijd gaat uh, Cornelissen de fout in door een bal niet goed te beoordelen. De rechtsback die geen beste indruk maakt en heeft nu nog het geluk dat hij nog werd aangeraakt, die bal door een van zijn tegenstanders. De die Twente mocht nemen levert overigens al tien seconden later weer balverlies op. Zodat Strauwa opnieuw kan komen. Ik ben benieuwd of de Roemeense ploeg het geduld kan bewaren. Dat is over het algemeen niet de beste eigenschap van ploegen uit landen als Roemenië en Bulgarije. Om zolang het 0-0 staat te denken, ja één goal is genoeg. Dat kan ook in de 89ste minuut. De trainer in ieder geval bij de kleine kansjes die ze hebben gekregen... stond ogenblikkelijk met de handen voor het gezicht te kijken op het moment dat dat niet goed ging. Uh, nou ja, voorlopig is het nog 0-0 na 17 minuten bij Twente Stjawa in enschede. Vrije trap voor Trapzons Spoor. PSV leidt met 1-0. Een vrije trap uh, zeg maar, op de as van het veld, recht voor het doel. Twee man erbij en uh, gaat uh, genomen worden door Jelmas. En die knalt hem hoog over het doel van keeper Isaacson. Ja, het uh, lijkt al uh, uh, een beetje gespeeld deze wedstrijd. Want uh, ja, natuurlijk kan Trapsonspoort twee keer scoren. Maar als je kijkt naar de cijfers, en daar moet je niet altijd naar kijken... maar toch tien keer op rij, niet verloren in Europa... PSV, dat is knap en alleen al thuis zes keer winst en één keer gelijk en uh, tegen Turkse tegenstanders. Dus dat uh, mag eigenlijk geen probleem zijn. Als de uittrap uh, terechtkomt op de helft van uh, Traps van Spoor, maar uh, wordt gekopt richting Adin. Adin kan de bal niet over, onder controle krijgen, maar Manulev komt de bal over de zijlijn en dus mag Traps van Spoor gaan gooien uh, bij de spelend uh, 4-3-3. Systeem zoals eigenlijk uh, altijd PSV uh, dat doet. En de opstelling mag uh, duidelijk zijn. Is ook een goede, slechte ingegooid. Meteen overname via Matas. Die raakt de bal even kwijt. En dan kan Trapsol Spoor weer in de aanval gaan. Maar het is geen uh, begenadelde ploeg hoor. Maar dit ziet er heel aardig uit als Enrique de bal naar voren probeert te krijgen. Een duw krijgt van uh, Jetro Willems. Een vrije trap voor Trapsol Spoor. Publiek is er niet mee eens. Maar de scheidsrechter had het goed gezien. Tony Chapron uit Frankrijk. 18.300 mensen zitten er in het Philipsstadion. En die zien dat PSV op 1-0 staat na die benutte penalty van Dries Mertens. De penalty die hij zelf toebedeeld kreeg na een overtreding van Cieluska. En uh, dat betekent dat PSV dus op roze zit en in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Valencia uit gaat komen. Nou, er wordt wat uh, gekletst hier over en weer. Wat mensen worden tot uh, rust gemaand. De vrije trap staat nog steeds. De, uh, de overwinning wilde ik zeggen ook. Maar de voorsprong in ieder geval wel. 1-0 voor PSV tegen Trapselspoor. In Enschede, Twente, 0-0 na ruim 19 minuten. Twente vertelde ik al eerder, slaagt er nog niet in om grip op de wedstrijd te krijgen. Dat betekent dat de Roemenen net zo vaak als omgekeerd op de helft van Twente verschijnen. Niet dat ze daar nou heel gevaarlijk zijn geweest, maar toch, dreigend is het altijd. En hij hoeft zoals dat heet maar één keer verkeerd te vallen. En je zit in de penari. Op het moment zoals nu lukt dat niet, want de paas vanaf het middenveld van Borciano is veel te hoog voor de twee spitsen. 4-4-2 is het systeem, echt heel klassiek 4-4-2. Met twee hangende mensen aan de buitenkant en twee controleurs en twee spitsen. Die uh, worden allemaal niet bereikt. Michailov trapt de bal weg. Daar is uh, ver degene die het ook van de middenlijn kan aannemen. Dat kan hij doen met een tegenstander in zijn rug. Dat is de man waar hij zo even die schop van kreeg. Die dus geen geel kreeg tot woede van het publiek. En dan moet Rosales de bal, uh, nadat hij hem gekregen heeft, een schop naar voren gegeven. Dat doet hij op het hoofd van Chadli. Die kopt door naar Cornelissen. Die moet nu komen. Moet de bal weer terugkoppen naar Chadli. Wordt daarbij lastig gevallen door een tweetal Roemenen. Dat is hem te gortig. De bal gaat via het hoofd van Cornelis over de zijlijn. Zodat Sterwa de bal weer terug heeft en mag gaan ingooien. En uh, Alves de bal kan uh, meegeven naar de rechterkant van het veld. Waar nu toch al drie keer mensen van Sterwa zijn uitgegleden op dit veld. Dat er heel behoorlijk uitziet. Eén keer dus ontsnapte John. De andere keren leverden dat geen gevaar op. Leandro Tatu de spits, een van de twee spitsen, krijgt de bal. Aan de linkerkant komt dan Tanase en zet ook de linksback zich in beweging. Die krijgt de bal mee, die moet nu een voorzet gaan geven. Die geeft ook wel een voorzet, maar die bal wordt door Wisserhof bij de eerste paal weggekopt. Opnieuw door de Roemenen opgevangen. En zo komt Twente na een kwart wedstrijd zelfs een heel klein beetje in de verdrukking. Als het de bal niet meer van de eigen helft afkrijgt. Rusescu, die een goede indruk maakte in de eerste wedstrijd, wil nu tussen twee tegenstanders door, maar maakt daarbij een overtreding. En als dan de bal voor de voeten van Brandan komt nadat er al gefloten is. En Brandan besluit alsnog te schieten. Mag de Argetijn nog blij zijn dat hij geen gele kaart krijgt van de scheidsrechter. Die het maar besluit te laten bij een vrije schop. Maar Twente zit nog niet lekker in zijn hum. Dat mag duidelijk zijn. Dat was gek genoeg ook zo vorige week in Boekarest. Toen de, de Enschede is eigenlijk in de eerste 20, 25 minuten vooral achteruit. In plaats van vooruit diepen. Dus als dat scenario opnieuw opgeld doet vanavond. Dan komt het allemaal goed. Maar voorlopig oogt het allemaal niet heel zeker. Dit is wel mooi. Een hakje van Chadby. Terwijl hij bij de zijlijn staat de bal in de richting gekregen van De Jong. Maar niet helemaal bij De Jong. Nogmaals geprobeerd dan. Dit keer met de voeten op een gewone manier. De Jong weer niet bij de bal. Rosales wint een kopduel. Krijgt zijn tegenstander daar een deukje? Nou wel, maar Stjouwa heeft de bal en dan mag het door. En dan kunnen de Romeinen er misschien uitkomen. Via Tjiritjes, die centrale verdediger. De bal naar Roussescu. Die aan de rechterkant van het middenveld stond in de eerste wedstrijd. Maar nu samen met Leandro de Spitsen zijn... Die verspeelt de bal aan de rechterkant. Krijgt Chatti hem dan weer? Dan komt de beweging bij Willem Jansen. Chatti durft het niet aan. De paas te vol risico. En dan maar weer terug in de richting van Wischerof. Nee, Wat Twente laat zien in de eerste 22 minuten is nog niet je dat. Als zolang het 0-0 staat, zullen de Romeinen het vervelender vinden dan de Tukkers. Bijna een kwart wedstrijd gespeeld in Eindhoven. PSV leidt met 1-0 tegen Trapsonspoor. Heeft de inworp halverwege de helft aan de rechterkant. De helft van Trapsonspoor. En Manuel heeft gooit de bal naar Benaldum. Krijgt hem terug. Wordt opgejaagd door twee man. Gaat hem helemaal terug. Naar Marcelo die zojuist een gele kaart moest incasseren vanwege opzettelijk hens. Hij speelt de bal helemaal terug naar Isaacson. Marcelo moet dus uitkijken in het vervolg van deze wedstrijd. Als er slecht gekopt wordt door de verdediging, met name Joen die de bal zomaar naar Manelef kopt, En dan kan PSV in de avond gaan met Wijnaldum. Wijnaldum naar buiten naar Dries Mertens, die even aan de rechterkant is opgedoken en naar binnen trekt. En heel goed naar binnen trekt. Nog altijd de bal bezitten, op het gebied. speelt hem terug op Strootman. Krijgt hem terug van Strootman. En dan moet de bal naar buiten, naar de linkerkant waar Labiat staat. Labiat met uh, die Tsjech tegenover zich, Jalouska. Speelt de bal naar Mertens. Mertens punt op het gebied. Probeert hem uh, te steken richting Matas, dat lukt niet. De bal wordt weggekopt, maar op... Gevangen door PSV. PSV dat de boel aardig uh, in de klauwen heeft. Zojuist nog wel een vrije trap gezien. Een metertje of uh, 25 van het doel van Isaacson. Door uh, Boedok Jilmaz uh, in de muur geschopt. Wel tegen de handen die voor, bo voor de borst hingen van uh, Bouwma. Men wilde heel graag een penalty hebben, maar terecht niet gegeven door de scheidsrechter. Nu wel een vrije trap voor Trapsonspoor. En uh, Trapsonspoor gaat met Koolman in de aanval uh, via. Uh, Jilmaz uh, wordt de bal gekaatst. En dan gaat de bal via PSV-been uh, de diepte in. En kan de keeper hem nog net oppakken voordat uh, Mataps gevaarlijk wordt. Het staat 1-0 voor PSV. Een uh, droomstart voor de Eindhovenaren tegen spoor. De ploeg uh, uit Boekarest tegen Twente heeft steeds meer behoorlijke pittige overtredingen nodig om Twente van de bal te krijgen. Daar is ver al een keer het slachtoffer van geweest. Daar werd zo even Luc de Jong het slachtoffer van. Het is voor de duidelijkheid nog 0-0 in Enschede. Maar ze komen er af en toe al scheermessen inglijden. Het is een wonder dat Brandan geen gele kaart krijgt voor zijn overtreding op de jongen. Zo even ontsnapt ook Rosales weer aan een schop. Blijkbaar als de Roemen het gevoel hebben na een kwart wedstrijd... dat ze nog niet serieus in de buurt van het doel van Michalov zijn gekomen... proberen ze het dan nog op die manier. Intimidatievoetbal wellicht, Maar de scheidsrechter is een Oostenrijker vanavond, Robert Schurgenhoven. Zal toch een beetje... Op moeten gaan passen dat hij vroeg of laat toch een gele kaart tevoorschijn tovert om dingen niet te laten ontsporen. Ingooi voor Stijwa. Martinovic. Vanaf de rechterkant gooit diep Leandro Tatu. Krijgt de bal terug van de middenlijn. Brandtan loopt er eigenlijk aan voorbij. Dan kan die bal worden opgepikt door Chadli. Die kijkt om zich heen. Staat in de middencirkel. Beweging is er bij Willem Jansen. Maar de bal gaat naar de zijkant. Naar Cornelissen. Cornelissen ziet een tegenstander. houdt Halt speelt weer terug. Die zit echt niet lekker in zijn vel in deze wedstrijd. Zoals ik zei. Een paar dingen verkeerd gedaan. En nu durft hij niet meer. Dan gaat de bal terug naar de keeper. Michailov geeft een hoge heist. dan moet verder de lucht in. Die hangt te vroeg in de lucht. Op het moment dat de bal komt staat hij alweer op de grond. En dat betekent dat Brahma die het probleem eigenlijk moet oplossen waar ver het niet doet. De bal blind raakt en niet goed raakt en over de zijlijn schiet. Dat oogt wat knullig. Het geeft Stjouwa een ingooi halverwege de Twente helft. En dus voor de zoveelste keer moet Twente met meer mensen dan het lief is terug op de eigen helft. De combinatie die van Stjouwa komt. Het moet kort zijn, maar mislukt omdat Leandro Tatu de bal met te hoge snelheid... terugspeelt naar Prepelica, de man aan de rechtervleugel bij Stjauwa. En zo krijgt Twente daar een ingooi te nemen als de bal over de zijlijn gegaan is. En die ingooi komt ver in de richting van John nadat hij wordt doorgekopt door Luc de Jong. Ver wil erbij komen, dat lukt niet. De bal wordt de andere kant weer opgetrapt. Dan moet Douglas aan de bak met de tegenstander Leandro Tatu in zijn rug. Daar mag je dus niet meer bij zeggen. Zijn landgenoot, de Braziliaan, want zoals u weet Douglas is Nederlander geworden... En de Nederlander neemt geen risico met zijn voormalige landgenoot in zijn rug en trapt de bal er maar de tribune in. Dat betekent dat Twente opnieuw achteruit moet lopen en opnieuw moet afwachten wat de Roemenen te verzinnen hebben. Met een ingooi vanaf de rechterkant. Die uh, wordt genomen zeg maar meter of tien bij de cornervlag vandaan. En dat betekent dat we wachten op de meneer die dat ver en lang kan. Dat blijkt dan Martinovic te zijn. Die maakt er een soort hoekschop van. De bal het strafselgebied binnen. Leandro Tato komt door. Dan wilde er wel eentje schieten ook. Daarnaast, maar die bal stuit het daar eigenlijk overheen. En dat betekent dat Twente met een uh, counter nu wellicht voor gevaar kan zorgen als de jong de bal doorkomt in de loop mee van ver. Maar uiteindelijk daar de Romeinse verdediging de deur sluit en de bal de tribune in jaagt. 26 minuten, het is 0-0. Het is allemaal nog niet dat je lekker ziet. Het is allemaal nog niet zeker. Er is geen controle bij Twente. Het is ook geen wedstrijd waarin we over en weer kansen hebben gezien. Een schotje aan de ene kant en een kopballetje aan de andere kant. Dus strikt genomen is er eigenlijk helemaal niks aan, maar de spanning vergoedt. Dat in ieder geval wel. Maar Twente zal toch, uh, ja, er toch veel aan gelegen zijn om wat meer controle over het duel te krijgen. Want dat is er dus voorlopig toch te weinig. 0-0. 1-0 voor PSV. Ja, de spanning is hier natuurlijk ook weg. Omdat uh, de Trapsonspoor twee keer minimaal moet scoren om er al een verlenging uit te halen. PSV leidt door het doelpunt van Dries Mertens. Penalty. Al snel benut na een kleine 15 minuten in de wedstrijd. En PSV is sterker. Is wat slordig bij uh, tijd en wijle. Stroopman al een paar keer balverlies uh, geleden. Maar dan is het goed werk van Manolev. En Manolev uh, loopt uh, door. Brengt de bal dan uh, richting Mertens. Maar daar zit uh, de verdediging goed tussen. Via Agun. En uh, mag PSV wel gaan gooien. En uh, ja, het, ik moet zeggen, het is... Uh, ja, een beetje plichtmatig allemaal wat er gebeurt na die 1-0 voor PSV. Wel goed nieuws dat op de bank Erik Pieters zit. En hij heeft al bij jong PSV zo'n minuutjes mogen maken. Na een lange voetblessure blessure, is hij weer terug en zit dus op de bank. De inworp voor PSV via Jetro Willems. Die aardige dingen heeft laten zien in de eerste 27 minuten van deze wedstrijd. Met wat acties naar voren en ook verdedigend goed doet. Gaat de bal heel ver en dan zit de keeper ernaast. Maar het is Ola Toivonen die een klein duwtje heeft gegeven aan keeper Zengine. Dat is goed gezien door de scheidsrechter Toivonen krijgt de vrije trap tegen en zo blijkt het ook na 27 minuten. En 2-0 voor PSV tegen Topsonspoor. En is het uh, waarschijnlijk spannender bij mijn collega Bas Tigler, Die zeker over een paar maanden in een mooi zwart uitshirt uh, zal gaan zitten bij hele andere wedstrijden. Maar nu bij Twente zit tegen Stiawa ja, maar dan is er wel alcoholvrij bierlijk in mijn handen, denk ik. Want uh, zo gaat het met eindtoernooien. 0-0 uh, Twente tegen Stjawa. Oeh, keeper zit mis, Daar gaat hij voor Twente. 1-0 Twente. Doelpunt van Chutley. Omdat de doelman van Boekarest Tata Husanu een weergaloze blunder maakt. Er komt een terugspeelballetje En wat denkt die man nou eigenlijk? Ik kan hem nog even aannemen. En ik kan nog even rustig om me heen kijken. Nou, dat kan niet. De bal springt van zijn voet. Komt voor de voeten van de Jong. Die bedenkt zich geen seconde. En legt de bal breed op de penalty stip. En daar staat Chadli. Die kan hem zo binnenlopen. Een afgrijzelijke blunder van de keeper van uh, Stjama Boekers Maar het komt Twente ongelooflijk goed uit. Nasser Chadli, dat is hoorbaar op de achtergrond. Die heeft uh, voor Twente gescoord en zo. Komt er denk ik een, periode, een einde aan een periode van relatieve onzekerheid bij Twente. Want uh, deze 1-0 opgeteld bij de 1-0 zegen in... Uh, Roemenië vorige week betekent dat Twente in ieder geval gevoelsmatig zich in veilige haven zal wanen. Intussen heb ik nog even de herhaling bekeken van de goal. Wat blijkt nou? Die keeper glijdt weg. Op het moment dat de terugspeelbal komt, hij wil hem denk ik wel wegtrappen. Maar glijdt weg en is dan uh, vooral bezig om zichzelf in balans en staande te houden. En tikt dan de bal heel ongelukkig voor de voeten van Zulja. Ja, blijft een verschrikkelijke blunder even goed, maar dat was dus de oorzaak. Twente profiteert zoals dat zo mooi heet dankbaar. Want zo lekker zaten de Tukkers dus nog niet in de wedstrijd. Maar wel na een klein half uur op 1-0 door die goal van Nasser Chatli. En dan gaan we Eindschede even verlaten om weer eens te kijken bij Andy Houtkamp in Eindhoven. Ook hier 1-0 voor de thuisblok voor PSV dus. En dan is het altijd interessant om te kijken hoe het met de mogelijke tegenstander gaat van PSV. Terwijl PSV in de avond gaat met Manolev. Valencia of Stoke City. Vorige week was het al 1-0 voor Valencia in Engeland. En nu staat Valencia ook uh, alweer met 1-0 voor. Dus heel waarschijnlijk zal Valencia de volgende tegenstander zijn voor PSV. En dat is een <coughs> andere koek dan uh, Trapsonspoor. Want uh, PSV is sterker dan uh, Trapsonspoor. Ondanks het feit dat Valencia afgelopen weekend uh, flink verloor van uh, Barcelona. Maar PSV is geen Barcelona zoals we... Uh, waarschijnlijk weet het. Uh, Adien heeft uh, balbezit voor het Spoor. We hebben een klein half uurtje gespeeld in deze wedstrijd. Als uh, Spoor via... Uh, Zokora de bal naar voren speelt. En wordt de bal opgepikt aan de rechterkant door Sjelushka. Halverwege de helft van PSV. Nog steeds aan die rechterkant is het Enrique die komt helpen. Enrique bal naar Koolman. Uh, Enrique gaat de diepte in, maar krijgt de bal niet aangespeeld. Nu wel, maar staat buitenspel dan. Omdat het veel te lang duurde voordat Koolman die bal speelde. En uh, aangezien PSV balbezit houdt via Isaacson. Mag PSV doorgaan, wordt er niet gefloten. Heeft het publiek het uh, best naar zijn zin. Degene in ieder geval die uh, uh, voor PSV zijn. En dat is nog wel net aan de meerderheid in dit stadion. Als Wijnaldum de bal speelt naar Willems. Willems kijkt om zich heen speelt de bal eventjes terug op Bauma. Bauma naar Marcelo, heel rustig rondspelend door Psv wordt de diepte gezocht door Labiat. maar Marcelo houdt de bal bij, zich, zoekt aan de zijkanten dan Dries Mertens, Mertens aan de linkerkant wil een actie aangaan met Wijnaldum, krijgt hem terug van Wijnaldum geeft hem terug richting Wijnaldum, net iets start, Mertens zag dat zelf en maakt een klein sproontje van hey, jammer dat het net niet lukte, maar hij mag verder gaan want hij heeft weer balbezit aan de linkerkant, met het rechterbeen mooie voorzet, kom al doelpunt, doelpunt Matafs, zo. Als hij dat ook deed in de wedstrijd in Turkije, in Trapson. doet hij het nu ook. Maar nu met het hoofd, toen vorige week was het een prachtige goal uit de draai met zijn linker. Nu mooie voorzet van Mertens, een goed voor zijn man komende Matas. Hij komt de bal, keeper zit er nog wel heel even aan, maar PSV in de 31ste minuut op 2-0. De buit is binnen voor PSV, 2-0 voorsprong tegen te doelpuntenmaker Matas. 2000 Sterwa Bukarest is 1-0 door de goal zo even van Chatli naar die uh, onhandige glijpartij van de Romeinse keeper. Nu Chatli weg, maar buiten spel. Ik denk dat dat klopt. De grensrechter heeft de vlag omhoog en Chatli is dan dom en krijgt geel omdat hij de bal weliswaar met een fantastische lop over de keeper heen wipt. En nou moet die scheidsrechter het ontgelden en dat begrijp ik dan ook wel weer, want die geeft nu Chatli geel omdat hij. De bal nog aanraakt waar hij dat niet meer had moeten doen. Ik zit in de herhaling te kijken. Ik vraag me zelfs af of het buitenspel is. Maar oké, okay. hij moet dat niet meer doen. Uh, maar die scheidsrechter, de Oostenrijker, ik zeg zijn naam nog maar eens. Robert Schurgenhover. Onthoud die naam. Want als je nou ooit eens een keer een wedstrijd wil spelen. Gezellig onderling en je wil elkaar ongelooflijk schoppen. Maar je wil geen gele kaarten. Dan moet je deze scheidsrechter bellen. Want die heeft nu al vier, vijf momenten waarop Twente spelers echt... Nou ja, echt harde schoppen te verwerken hebben gekregen. Onbestraft gelaten. En nu sluit hij weer voor een overtreding van Twente. Nou gaat er wel geel komen voor Verzeker. Ja, nu is het publiek helemaal woest. En nogmaals, ik begrijp dat wel. Ola John wordt een minuut of drie geleden werkelijk ondersteboven geschopt. Door centrale verdediger Alves. Dat vindt de scheidsrechter allemaal prima. Maar nu. Ik hij een relatief licht vergrijp van Ver voldoende voor geel. En natuurlijk, Ver gaat er hard in. En Ver doet het allemaal niet goed, hoewel ik denk dat hij nog de bal speelt. ook. Maar met een half hoog been, onstuimige duel heen, niet handig. Maar als je hier geel voor geeft, scheidsrechtertje, dan had je al vijf keer geel moeten geven aan de andere kant. Kortom, de Oostenrijker kan er helemaal niks van. Twente staat met 1-0 voor, altijd tegen Stjawa na 33 minuten. De vrije schop komt en dan heet het wisselgeld, want het piepkleine kleine duwtje dat er wordt uitgedeeld door de aanvallers van Stjawa. wordt dan ogenblikkelijk door deze scheidsrechter afgefloten, zodat Twente met de vrije schop de bal weer teruggeeft. Nou, zo'n scheidsrechter, sterkte ermee verder. De bal voor PSV. We zitten in minuut 34 in deze wedstrijd. Waar Stroopman de bal heeft. En PSV met 2-0 leidt. Jetro Willems balletje even terug naar Bauma. Bauma. Uh, langs de grond naar de dichtbij staande Wijnaldum. Die geeft geen goede paas. Want Erik kan overnemen op de middenlijn. Maar wordt goed van de bal afgelopen door Dries Mertens. Die is uh, uh, zeer uh, attent uh, bezig in deze wedstrijd. En PSV wil toch duidelijk laten zien dat afgelopen weekend tegen FC Groningen een foutje was. Maar nu moet er uh, gesprint worden. En wat doet Isaacson zover uit zijn doel als Bauma erbij is? Maar dan heeft de scheidsrechter een overtreding gezien. Dat komt uh, goed uit voor PSV. Want Bauma werd er een beetje uitgelopen door uh, Yilmaz En ook eindelijk eigenlijk in de weg gelopen door de veel te ver uit zijn doel zijnde Isaacson. Maar Johannes maakt een uh, overtreding, geeft een klein duwtje. Dit uh, uh, supertalent van uh, Trapson Spoor, die al uh, uh, heel veel doelpunten dit seizoen heeft gemaakt in de competitie, maar nog niet één in het. Uh... Uh, ...Europese voetbal. Ook niet in de 1-0-uitoverwinning in de Champions League... Uh, ...eerder dit seizoen tegen Inter, toen ze zo verrassend wonnen... ...maar daarna uitgeschakeld werden in de Champions League... ...omdat ze derde werden achter CSKA en uh, Inter... ...maar nog voor Lille. Het scheelde maar één puntje, maar toch... Europa League dus voor spoor. En nu is het, lijkt het eindstation Eindhoven te zijn. Want PSV leidt met 2-0. PSV heeft balbezit via Marcelo. Zoekt aan de rechterkant Labiat. Vindt Labiat. Labiat met tegenover zich Tjech. Kijken of hij de actie aan kan gaan. Nou hoeft niet eens. Want Malef komt mee naar voren. En Malef trekt het gat. Waardoor Strootman aangespeeld kan worden. Strootman schiet van ver. Mooi schot. En daar is Dries Mertens die hem niet intikt. Uh, Omdat de keeper die heel veel moeite had bij de schot van Strootman. En een rebound gaf uh, aan uh, Mertens. De keeper die ligt op tijd in de goede hoek om het doelpunt van Mertens te voorkomen. Maar PSV is veel en veel sterker. Heeft duidelijk afstand genomen. Manolev heeft de bal alweer onder controle gekregen, omdat er slecht uitverdeeld werd. Manolev met Czech tegenover zich. Een Bulgaar tegen een Tsjech. En dan is het bij de cornervlag. Manolev die er het, ja, het meest uithaalt wat hij eruit kon halen, namelijk een hoekschop. De eerste hoekschop in deze wedstrijd voor PSV. Het was een mooi schot. Zo'n dwarrelbal richting het doel. En dan Dries Mertens. Maar uitstekend werk van Zengin. De keeper die voorkomt dat PSV op 3-0 staat. Dus even kijken wat in de 36e minuut de hoekschop vanaf de rechterkant... met het linkerbeen van Kevin Stroopbal gaat opleveren. De koppers mee naar voren. Zoals Marcelo. Bal gaat richting Marcelo. Marcelo kan net niet koppen. Afvallende bal komt bij Matas. Matas naar Toyfone. En dan gaat de bal niet in het doel. Komt de bal nog een keer voor. En zo is het bijna. Bijna, bijna, bijna, maar net niet helemaal. Een doelpunt voor PSV. Wel een tweede hoekschop. Omdat de bal net werd weggekomen uit de doelmond. Voordat Toivon de bal kon binnenkoppen. Het mag duidelijk zijn. PSV is veel sterker. En het wachten is op de 3-0. Misschien dat hij al komt uit de hoekschop die Dries Mertens gaat nemen vanaf de linkerkant. Laten we die dan nog even meenemen. Dries Mertens uh, uh, met het rechterbeen vanaf de linkerkant. Daar komt die bal. Richting de eerste paal wordt weggekomen door Koolman. En zo is het gevaar weer geweken voor Tapselspoor. Maar het gevaar blijft het gevaar. Waar PSV dat al twee keer toegeslagen heeft. En dus leidt met tegen 2-0 tegen Trapsalspoor. Spoor. Twente Stiawa 1-0 na 36 minuten. Goal Chatli Had ik eigenlijk al iets over die scheidsrechter verteld. Balbezit voor Stiawa. En de ploeg uit Roemenië probeert nog wel in de buurt van het doel van Michailov te komen. Dat is eigenlijk niet meer serieus gelukt sinds de goal van Chadli. Inmiddels is dat alweer acht minuten geleden. Wisselhof moet nu wel achter een diepe bal aan. Maar die kan die rustig over de achterlijn laten lopen. Zodat er een doeltrap aankomt voor Michailov. Twente heeft uh, nog steeds, vind ik, wel moeite om rustig te voetballen. Er zijn veel te veel ballen die door de lucht vliegen. Terwijl nu de scheidsrechter besloten heeft dat het ook tijd wordt om Michailov aan te spreken op zijn getreuzel. Daar heeft hij dan wel een punt, want dat doet Michailov eigenlijk al de hele wedstrijd. Dus daar moet ik de beste man dan uh, het grootste gelijk van de wereld geven. Want, uh... Je kan een keer tijd rekenen, maar het moet een keer stoppen. Dat is dan nu gebeurd na 37 minuten. Daar komt ook de trap. Maar Twente veel te veel ballen door de lucht. Veel te weinig controle. Mensen in plaats van uit de duels te blijven erin gaan. Lopen met de bal. Pingelen. Verkeerde keuzes maken. Dat levert heel veel balverlies op op het middenveld. Kortom, dat oogt allemaal niet heel soepel. Nu weer gefluit omdat er een Romein na een duel met ver geblesseerd blijft liggen. scheidsrechter denkt er het zijne van. En zegt, nou ja, is daar eigenlijk wel zoveel aan de hand? Wat er gebeurt is een kopduel tussen Fer en Martinovic. Dat is die rechtsback, jongen uit uh, Servië. Waarbij Fer nou ja, niet zozeer met zijn elleboog zijn tegenstander raakt. Maar er wel vrij fors ingaat. En Martinovic blijft liggen. Wat gebeurt er allemaal in Eindhoven, Andy? Nou, wat prachtig toepunt, ik kan niet anders zeggen, van Kevin Strootman. Met andere woorden, 3-0 na 38 minuten spelen. Hele mooie, lange aanval. Prachtig gedaan, onder andere door Toyofone en Matas. Komt de bal uiteindelijk bij de totaal vrijstaande Kevin Strootman. Die de aanval met Toyofone opzet, goed doorloopt. En dan is het Labiat die uiteindelijk de vaas geeft op Strootman. Strootman met links in de korte hoek. En de keeper Zangin is voor de derde keer geslagen... Maar dit is een uitstekend doelpunt zoals je ze mag dromen en waar je heel veel voor traint. Echt een lange, goede aanval. Eén keer tikken. Bal bij Stroopman uiteindelijk. En deze Kevin Stroopman zorgt voor 3-0 voor PSV. Het mag duidelijk zijn. PSV naar de kwartfinale van de Europa League. En dat is knap. Zeker omdat er nog een achterfinale tussen zit. <laughs> Rosales heeft de bal gekregen en die uh, trapt hij nu aan de linkerkant weg. Waarbij de jongen moet opvangen. Dat doet die op het moment dat de tegenstander even met uh, tien man in het veld staat. omdat Martinovic aan de rechterkant is dus even geblesseerd naar het veld. Uh, buiten de lijnen staat naar die botsing met Ferdi. Die wil er nu wel weer graag in. Douglas heeft de bal. De bal rolt dus dat mag niet. scheidsrechter zegt er heeft er ook nu geen oog voor. De jongs loopt achter een doorgeschoten bal aan. Maar die wordt terug afgeleverd door Geraldo Alves bij de keeper. Die nu wat zekerder oogt dan een minuut of tien geleden. De bal wegtrapt. Die komt op het hoofd van Wisserof. Twente verspeelt de bal weer op het middenveld. Dan komt Cornelis er nu vrij hard en resoluut ingeleid, Maar doet dat correct. Glijdt de bal dan over de zijlijn. Ingooi voor. Stjava dus Boekarest aan de linkerkant van het veld. En die wordt dan genomen door de linkervleugelverdediger. Latov Levici. Die zoekt naar vrije mensen. Brandan zou kunnen. Die wordt overgeslagen. Die is wel doorgelopen. En krijgt nu de bal. Brandan zou kunnen schieten. Laat het dan over aan Roussescu, Maar dan is de paas niet zuiver. Het was Prepelicia trouwens. Die de bal niet eens kan binnenhouden aan de andere kant. Maar dit was wel een klassiek ingestudeerd moment. Met de lopende derde man. Twee mensen pasen. Eentje lopen. Die staat dan plotseling toch vrij. Brandan. Maar de besluitvaardigheid liet enigszins te wensen over. Vijf minuten nog te gaan in de eerste helft. Het balbezit voor Stejauwam. Dat die bal die over de zijlijn loopt dan het laatst toch nog door een van Twente is aangeraakt. En als er dan een piepklein overtreden van Luc de Jong wordt gemaakt. Komt er opnieuw een Romeinse vrije schop. Die is inmiddels genomen aan de linkerkant van het veld. Moet Ola John mee terugverdedigen. Als Latov Lovici de bal krijgt. De achterlijn van Twente nadert. Langs heel loopt Maar dan tegenstander John een duw gekregen heeft. Gegeven heeft. En een vrije schop tegenkrijgt. Nou trapt hij de bal ook nog weg. En nou zegt de scheidsrechter nee. Daar doen we niet geel geven. Dat deed ik net wel, maar nu niet. Want nu doe ik gewoon een vrijschop, schop, zodat het lekker duidelijk is voor iedereen. Wat een ongelooflijk inconsequente scheidsrechter is dit. Echt, ik heb ze af en toe slecht gezien, maar dit is de slechtste sinds jaren. Vier en half minuut nog te gaan in de eerste helft. Twente Steja, het is 1-0. Vijf minuutjes nog in Eindhoven. En ik was inderdaad wat trap met PSL naar de kwartfinale. Te Eerst moet dan nog van Valencia worden gewonnen. 3-0 de voorsprong voor PSV. Maar Tafs kreeg een uh, bijna niet te missen kans. Deed het toch. Maar goed, dat uh, mag hem, omdat hij al een keer gescoord heeft, uh, vergeven zijn. PSV leidt. Even gekeken naar de grootste overwinning ooit in, de, in Europa. Thuis 10-0 tegen Arts FC in uh, 1974. Arts FC, ik denk dat het iets uh, Luxemburgs of zo is... maar ik heb er geen idee van, uh, weinig meer van gehoord na die uh, nederlaag toen. Balbezit voor PSV, maar Manulev raakt de bal kwijt, wil het te mooi doen. Net zoals Enrique het af en toe veel te mooi wil doen voor Trapzonspoor. Balletjes achter het stambeen en zo. Dat staat een beetje gek als je met 3-0 achter staat. Zo uh, heeft uh, de bal en speelt hem in de voeten van Koolman terug naar Sokora. Sokora die voor de aan uh, probeert langs Stroopman te gaan, dat lukt nog half. En speelt de bal dan goed naar de rechterkant, naar Tjalouska. Tjalouska met de voorzet en zo zijn ze eindelijk weer eens, en dat is een tijd geleden, in de buurt van het doel van Isaacson. En zij zijn natuurlijk de spelers van Trapselspoor. Bal gaat over de zijlijn, nog 3,5 minuut in de eerste helft en PSV leidt met 3 tegen 0. 20 Strawa 1-0, goal Chadli. We zitten in de 42e minuut van de eerste helft. Als het balbezit voor Strawa is met Brandan. En aan de linkerkant met Tanase die maar even naar binnen gekropen is. Dan moet Brandan eigenlijk naar de buitenkant. Dan heeft ook de linksback zich daar weer voor ingemeld. Die kan nu de bal weer aan Tanase teruggeven. Zo puzzelt Stjawa wel. Maar is Mikhailov eigenlijk al minutenlang niet meer serieus getest? Is hij eigenlijk de hele wedstrijd nog niet serieus getest? Want natuurlijk zijn er wel wat dreigende momenten geweest. Maar echt serieus gevaarlijk niet. Nu ontsnapt Ola John. Vanaf de rechterkant verslikt zich in een tegenstander. Twente herovert de bal. Dan komt er weer een schop van Brandan. Om de counter van Twente eruit te halen. En nu maakt ook McLaren zich boos. Die zich dan nu afvraagt of er niet een keer een gele kaart zou kunnen komen. Maar de Oostenrijker weigert dat opnieuw. Nadat, uh, nou ja, niet alleen van achteren min of meer John nog uh, of de Jong nog of verder de tik krijgt. Maar daarmee wordt dus ook de counter er eigenlijk uitgehaald. Kortom, hij zit er weer naast. Maar we zullen er maar niet met te veel over hebben verder. We gaan kijken in Eindhoven. Andy. 3-1. Doelpunt maken, Jilmaz. Na een aardige omhaal van uh, Henrik. Een beetje labbekakkerig verdedigend werk van PSV. Daar lijkt een beetje de concentratie uh, weg. En is het uh, Hilmas die zijn eerste, uh, ja, de, de Turkse fans hebben het vuurwerk dat meegenomen is, uh, eindelijk uh, kunnen gebruiken. Uh, Hilmas scoort zijn eerste Europese doelpunt en dat is uh, knap van deze spits. Nou ja, hij had hem voor het intikken. Hij stond op de doellijn, maar daar stonden ook nog twee PSV'ers. Dus dan uh, is het uh, ietsje eenvoudiger voor uh, de man van Trapsons spoor. Hij heeft dus uh, gescoord, scoorde al 27 doelpunten in 23 uh, wedstrijden voor het trapsonspoor. En uh, heeft nu zijn eerste Europese doelpunt te pakken, 3-1. Ja, ze moeten nog een keertje of uh, drie scoren willen ze nog een kans maken. Dan zijn ze in de volgende ronde. Maar dat ziet er toch echt niet gebeuren. 43,5 minuut gespeeld bij trapselspoor uit bij PSV. PSV dat via Stroopman meteen terug gaat slaan. Nee, Stroopman wordt uh, tegengehouden. Maar dan maakt de keeper Hens. En dat moet dan rood zijn. Want hij maakt Hens in het buitenstraschopgebied. Ja, keeper eraf. Lekker is dat. Dan uh, kom je die hele reis uh, 4,5 uur vliegen hier naartoe. Maak je Hens bij 3-1 buitenstraschopgebied als aanvoerder zijnde. En uh, mag je van dat de chapron wel uh, iets Eerder dan alle andere spelers naar de kleedkamer. Want uh, rood is zijn deel voor keeper uh, Zengin En dan gaan we een hele lange tijd wachten. Want dan moet er een reservekeeper gaan komen. En dan uh, moet de vrije trap worden genomen. Uh, ik neem vast dat uh, Kivrak, Kivrak zich gaat uh, klaarmaken om in te vallen als uh, reservekeeper. En uh, met 11 tegen 10 moet PSV het nu helemaal binnen hebben. Twente Het is, is 1-0 voor Twente in de laatste minuut van de eerste helft. Ola John is zo even weer gevloerd door Gerardo Alves, de Portugees. Ola John neemt nu zelf de vrije schop. Die wordt weggekoppeld door Stjauwa. En het is een beetje wat de scheidsrechter deed. Zoals die hondenbezitter. Terwijl nu de Jong probeert op het doel te schieten, maar de bal overmaait. Dat was een mogelijkheid, maar niet meer dan dat. Het is een beetje zoals die hondenbezitter in het park... Terwijl de hond uh, hapt naar een argeloze voorbijganger. die dan zegt: hé, hey, dat doet hij anders nooit. Nou, zoals het nu met deze scheidsrechter. die gaf Geraldo Alves van Sterwa Boekarest geel. Voor de zoveelste botte overtreding. waar Ola John, als hij de herhaling nog een keer zou tussen op de televisie. blij is dat hij alle enkels nog heeft. Want daar ging hij weer als een scheermes in. Maar blijkbaar heeft de Oostenrijkse scheidsrechter een beetje bijgeleerd. en nu dan eindelijk ook een gele kaart gegeven. na de serie harde overtredingen van Sterwa. Extra tijd van de eerste helft loopt. Twente tegen Boekarest is dus 1-0. 15 seconden van die extra tijd zijn verstreken. Douglas heeft de bal. Aan de linkerkant van het veld krijgt Chatley die. Die is al eigenlijk een poosje gewisseld van flank met Ola John. Chatley wordt opgejaagd. De bal gaat terug naar Douglas. Douglas terug naar Michailov. Daar lopen er nu twee van Boekarest op door. Michailov geeft de bal een zwieper. Uh, en die moet dan gecontroleerd worden door uh, Luc de Jong. Dat lukt niet. De rood van de middenlijn, die bal wordt weggekopt. En moet dan voor de voeten van Douglas komen. Dat lukt. Douglas ver. Ruimte rust. Brahma aanspeelbaar. Ver. Wacht lang. Wacht te lang. Moet dan toch weer gaan lopen met de bal. Doet dat overigens goed en kan dan de bal bij Chatti brengen. Slotfase van de eerste helft. Twentessjoua, 1-0. Andy. De rode kaart was er dus voor de keeper. Een nieuwe keeper staat op doel. Vrije trap staat er nog. Strootman erbij. Toivon erbij. En Mertens. En die herhaalt hem over het doel heen. Dat is jammer. Dat had een mooi einde geweest van de eerste helft. Eh, nog een minuutje te spelen. PSV leidt met 3-1 Bas. Ja, en Twente leidt met 1-0 en ook hier is het rust in Enschede. De blunder van de keeper en het binnentikken van die zorgt voor die stand. En opgeteld bij de 1-0 van vorige week in Boekarest betekent dat Twente dat nu wel nog massaal even gaat napraten met de scheidsrechter. Van hé, hey, kijk in de rust even een paar fragmenten terug. Dat zou misschien helpen dat ondanks dat Twente nog vrolijk in de kleedkamer zit ook. Ja, hier zitten ze nog niet in de kleedkamer. Ja, eentje, die keeper van Trapsonspoor, die is douchestralen aan het tellen. Maar de rest staat nog op het veld, want we zitten in de extra tijd. 3-1, PSV Leidt, doelpunten van Mertens, Martafs en Strootman. En het tegendoelpunt van Yilmaz. Uh, en nu is uh, Trapshoffspoor weer in de aanval. In de slotseconde, nog een half minuutje te gaan van de eerste helft. Aardien uh, wordt even aangetikt. Krijgt de vrije trap van uh, de scheidsrechter. Omdat Manolev een heel klein duwtje gaf. En die vrije trap die gaat hij zelf nemen, Aardien. Omdat het uh, de man is van de vrije trappen, zeg maar... voor. Plekken waar je met het linkerbeen heel aardig uh, overweg kunt. En hij is een goed trappende linksbenige uh, voetballer. De bal ligt vanuit de keeper gezien een beetje links buiten strafschopgebied. Een meter of uh, uh, tien buiten strafschopgebied. En Sokora staat er ook bij. Maar ik uh, denk dat hij het... Uh, nee, hij laat het niet over aan uh, Adin. Want Adin loopt erbij weg. Colmen. Oh, hij gaat hem opzij leggen. Dat uh, zal het uh, zijn. Sokora. Heeft de bal opzij gelegd. Daar komt Adin met een schot in de muur. En dan wordt de bal door Willems niet eens meer uitverdedigd. Want de scheidsrechter heeft gefloten voor de rust. PSV leidt met 3-1. En dan ook nog tegen een man minder van krapselspoor. Met andere woorden, de volgende drie kwartier zijn eigenlijk om des keizers baard. De mooie klanken van Del met Turning Tables. Even wat sportnieuws uh, tussen de voetbalwedstrijden door. AC Milan mist zaterdag in de toppen tegen juventus slaat dan Ibrahimovic. Beroep van de Zweed tegen zijn schorsing is donderdag afgewezen door de Italiaanse Voetbalbond. Ibrahimovic sloeg eerder deze maand een tegenstander in zijn gezicht tijdens de wedstrijd tegen Napoli en werd voor drie duels geschorst. Hij zat er al twee uit en hoopte op een vermindering, maar dat ging dus niet door. Milan staat overigens bovenaan in de Serie A met één punt, maar ook een wedstrijd meer dan Juventus. En Vitesse daar heeft uh, men het niet zo goed naar de zin met Jonathan Reis... want die zal niet meereizen met uh, Vitesse morgen naar Waalwijk... voor het duel met RKC. De Braziliaan is door trainer John van der Bron niet opgenomen... in de selectie voor deze competitiewedstrijd. De coach is namelijk ontevreden over de aanvallen die in de winterstop werd aangetrokken. Er was ook goed nieuws uit Arnhem. Wilfred Boni heeft zijn contract met één seizoen verlengd. De nieuwe verbintenis van de topschutter loopt nu tot... Medio 2015. De spits uit Ivorkos Ivor bezorgde Vitesse 9 treffers in 17 competitiewedstrijden. En Stuart Pearce wil de Engelse ploeg ook tijdens het komende Europees kampioenschap in Polen en Oekraïne coachen. Pearce werd begin deze maand tot interimtrainer benoemd nadat Fabio Capello was opgestapt. Na het vertrek werd Tottenham Hotspur coach Harry Redknapp genoemd als grootste kanshebber om Engeland te begeleiden bij het Europees kampioenschap. Rednamp heeft zich reeds bereidwillig getoond... om die baan tijdelijk te combineren met zijn huidige werkgever... de club van onder meer Rafael van der Vaart. En Alejandro Valverde is winnaar geworden van de Route del Sol. De Spanjaard finishte in de vierde etappe met aankomst bergop als tweede... en verzekerde zich daarmee van de eindzegen. De ritwinst was voor zijn landgenoot Daniel Moreno... Robert Geesing kwam bovenop het slotklimmetje als zesde over de streep. De kopman van de Rabobank fietste in dezelfde tijd als Valverde Binnen... net als overigens Bouke Mollema, die achtste werd. Tom Dumoulin was de beste Nederlander in het eindklassement. Hij legde beslag op de zesde plaats. Now. Now the moment. Berry, ik heb hem ooit gezien. in uh, Theater Carré kwam hier zo heel voorzichtig om het hoekje kijken. En daar was hij. De malle Dave Barry, direct de tweede helft van uh, de wedstrijden... die Twente en PSV aan het afwerken zijn. Twente halverwege tegen Stero Boekarest 1-0 voor. En PSV leidt met 3-1. En dan natuurlijk om 5 over 9. Anderlecht AZ en Manchester Ajax tot over een paar minuten. En langs de op 1.